Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Rode Kruis gaat helpen bij prikplekken. Ze helpen al bij teststraten, zorginstellingen en de hulplijn voor mensen die graag even met iemand over corona willen praten. Maar nu gaat het Rode Kruis ook vrijwilligers inzetten bij vaccinatielocaties in heel Nederland. Het gaat vooral om EHBO'ers die mensen na de prik een kwartiertje in de gaten houden. Ook kunnen ze helpen wanneer iemand flauw valt of een allergische reactie krijgt. En over prikken gesproken, het Moderna vaccin komt vandaag aan in Nederland. Dat is het tweede vaccin dat is goedgekeurd door Europese experts. Later deze week komt het RIVM met een plan om het vaccin te verdelen over de priklocaties. De politie in Rotterdam doet onderzoek naar een ontploffing. Rond een uur of drie vannacht knalde in een woonwijk iets uit elkaar. Zorgde voor best wat schade, ziet deze verslaggever van de regionale omroep Rijnmond. Er is uh, zeker een ravage hier. Je ziet uh, een aantal gesprongen ruiten. Vooral echt drie woningen zie je echt wel helemaal toegetakeld. Bij een handvol auto's is er ook uh, een aantal ruiten gesprongen. Wat dat betreft kun je echt zien dat er uh, flink is hier op de Kronenberg. Volgens hem is er een handgranaat ontploft. De politie kan dat nog niet bevestigen en doet in de straat... Voorlopig nog onderzoek. Raak jij altijd je sleutels kwijt, dan kan je vanaf nu eindelijk toch een OV-fiets huren. NS is die fiets aan het vervangen met exemplaren waarbij het sleutelgat van het slot is vervangen door een OV-chipkaartlezer. Dat maakt het huren en terugzetten van die dingen ook meteen makkelijker. Alleen één dingetje, je moet je OV-kaart dan niet verliezen. En het is nu voor het EGI, Deze serie komt terug. Zender City over vier vrouwen in New York was te zien tussen 1998 en 2004. Maar nu heeft sender HBO bevestigd dat er nieuwe afleveringen komen. Wel balen voor fans van Samantha. Zij doet niet meer mee omdat ze ruzie heeft met een andere hoofdrolspeelster. En dan heb ik nog het weer. We krijgen een bewolkte dag. Het waait best stevig en het wordt een graad of vijf. Vanavond en vannacht gaat het regenen. ZFM, Verkeersupdate. Verkeers Dit is even de hart van de ANWB.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 En um, ja, daar moesten we mee stoppen vanwege corona. Dus ja, dat zit natuurlijk allemaal in de pijplijn dat we daarmee doorgaan. Ja. Dus dat is het dat enige gaan we zeker mee doen als corona een beetje is gaan liggen. Als dat allemaal wat rustiger wordt. En om even terug te komen op je vraag van 2021. We, we zijn nu ook begonnen met het aanbieden van meestroomdagen, zoals wij dat noemen voor de familie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 Nou, dan gaan we met elkaar in gesprek? Dan kunnen we vragen beantwoorden? Dus dat gaan we ook doen in 2021. Nou, het klinkt als heel veel verschillende dingen. En geven ja. jullie dan ook bijvoorbeeld uh, algemene voorlichting? Bijvoorbeeld op uh, scholen? want Zodat de jongeren, zonder dat ze daar nou meteen uh, hoeven te denken: ik moet er naartoe, omdat toevallig mijn arm, uh, opa dat is, en zich een beetje schamen misschien. Maar dat ja. je gewoon op een school eens een keer zegt: wat is nou dementie? Er is een heel veel voorkomend ja. iets in deze maatschappij inmiddels.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 Tuurlijk, ja. Tot ik er een keer tegen hem zei... Zo, god, wat dat zo handig is. Ik heb zo'n mooie kookplaat thuis...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 nou, ik vind het heel erg mooi en ik kom uh, graag pols hoog te nemen. Als, uh, ja, maar een, als precies. En we kunnen ook, als je, als je het interessant vindt, mag je ook altijd in het kader van. Want jij bent docent, die zegt nou: ik vind het interessant om een keer op werkbezoek te komen. Je hebt mijn 06-nummer, dus ja. we kunnen gewoon een keer iets afspreken. Dat, dat kan ook met mondkapjes, hoeven we niet te wachten tot corona voorbij is. D dat is helemaal waar. En ik heb zelftesters, dus kan ik ook nog zelf testen. Dat gaat goed komen. Nee, ik ga nou je ja, contact ja. opnemen uh, om dat te ja. een keer te doen. Heel erg leuk. Oké. Okay. Okay.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 Wie gaat, Wie gaat er mee? Al naar de zee, Al naar de zee. Ja daar de het zeewier en de Zet de zuurde vissen, wie gaat ermee? Gaat ermee, al naar de zee, al naar de zee Dit is de grote dag, het kan niet missen Wie gaat er mee? gaat ermee, mee al naar de zee, al naar de zee Ja zet je muts maar op, dan gaan we zwemmen Ze gaan erop, ja ze gaan door We zijn nu klaar, we zijn niet meer te remmen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 Het is de mekje mismaat, de echte Ja, dat was een fantastisch nummer. Het was het nummer Duiken in de Zee van de Gebroeders Co. Uh, en aan de telefoon hebben we, want het is natuurlijk een mooie inleiding voor het volgende gast en het volgende onderwerp. Hebben we Ernst Brokmeijer aan de telefoon van de Zandvoortse Reddingsbrigade? Goedemorgen. Goedemorgen, Ernst. Ja, jij hebt voor het eerst in jaren kunnen uitslapen op 1 januari, heb ik begrepen.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 Wanneer ja. hebben jullie nog eh, in, in, in iemand uit de zee moeten halen of eh, misschien terug moeten sturen van nou jongens het is koud en die gaan al nou vooral niet te ver of viel het Nee dat, dat, viel, dat viel eigenlijk gelukkig mee. Um, uh, we hebben wel besloten om uh, um, toch een, een, ja, we noemen dat een snelle inzet eenheid achter de hand te houden. Dus dat betekent dat er een zeer beperkt clubje aanwezig was met een auto en een voertuig om ja, indien er wel iets zou gebeuren snel in te kunnen grijpen.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 ja, alle, alle risico's is dat, uh, is dat goed gegaan. Ja, ja. En jullie hadden ook niet een, uh, voor de zekerheid toch maar een, een, een pannetje ertensroep achter in de auto gezet... voor de mensen die te koud waren geworden of zo? Hoor. Nee, nee ja. geen, geen pannetje ertensroep. Het is natuurlijk wel zo. En dat, dat geldt eigenlijk het hele jaar door. Hè. Dat ja. zou vandaag ook zijn. Hè, dat we wel uh, uh, speciale uh, foliedekers hebben en natuurlijk uh, uh, snel contact hebben met, uh, met de veiligheidsregio. Dat mocht er een ambu of iets anders nodig zijn, dat die er snel zijn.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 ja, in basis, de instroomregel is, is vrij laag. Dat betekent ja. dat je moet zwemmen, je moet zwemdiploma hebben. Naar nou, A, B, C, D of alleen maar A? In principe ja, A en B is voldoende. Okay. Want de overige opleidingen worden intern gegeven. Daarnaast moet je toch ook wel denk ik een beetje een mindset hebben waarin je het fijn vindt dan wel...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 Ja, dat is heel erg mooi. En dan, uh, je zei net, we hebben ook nog niet actieve uh, leden. Uh, wat, wat moet ik daaronder verstaan? Die... Ja, dat zijn, uh, uh, we hebben in totaal uh, zo'n 500, 500 leden. Nou, dat zijn een deel uh, mensen die ooit strandwacht zijn geweest en niet meer actief strandwacht, maar wel nog de, de vereniging blijven steunen. Ja. En wat natuurlijk heel fijn is.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 uh, daar um, financieel iets, uh, iets tegenover stellen... ...maar ook gewoon uh, andere ja, uitdragen wij zijn lid van de regelsbegade. Van de ja. ja, en uh, uh, wat, wat kost een lidmaatschap van de regelsbegade voor zeg maar, een huisteraar die zegt... ...nou, vind ik eigenlijk ook wel goed, wil ik ook wel doen... ...maar ik, uh, ik heb geen zin om de zee in te gaan. Nee, het, het ja. begunstiger ondersteunend lidmaatschap is... is uh, ...het standaard is 15 euro per jaar. Uh, uh, dus dat is echt een... Uh, uh, ...ik vind het altijd een relatief klein bedrag... Ja. Uh, Um, maar het geeft wel aan uh, uh, nou ja, dat, je, dat je de organisatie een warm hart toedraagt. Um, en, en daarnaast kun je als donateur ook zelf een bedrag kiezen Zeg nou ik wil iets meer doen, dan ja. kan dat. Maar het minimumbedrag is, uh, is 15 euro. Ja, en als je het nou wordt, krijg je dan ook nog af en toe een één keer per jaar of twee keer per jaar een, een nieuwsbrief met. Uh, ja, je ja. uh, krijgt een aantal keer per jaar een, een, een nieuwsbrief uh, met, met informatie over de, de organisatie. Uh, bij speciale gelegenheden uh, word je uitgenodigd op de hoogte gesteld.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 Waarbij wij zagen dat vooral het eerste deel van het jaar uh, ja, natuurlijk voor ons nagenoeg geen, geen activiteiten waren. Nee. Uh, maar toen het eenmaal mocht, uh, ging het, uh, ik zou maar zeggen, driedubbel dwars los. Ja. Uh, het hoogseizoen uh, ja, was, was voor ons wel echt extreem. Uh, en ja, ik denk als we dat terugvertalen, hebben we toch vooral gezien dat zowel heel veel mensen uit Nederland niet op vakantie gingen. Nee. Nou ja, waar ga je dan naartoe? Is het mooi weer? Dan ga je naar de kust.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 Ja, normaal ja. hebben we, um, en, en, en eigenlijk is dat weer in, in, in een paar graden te verdelen, we, we, we doen preventief werk de hele dag. Hè. Dus we waarschuwen mensen om ja. te proberen te voorkomen dat ze in de problemen raken. Maar nou, dat zijn er echt duizenden, dat wordt ook niet echt geregistreerd. Hè. Dat zijn die pootjes en auto's die de hele dag langs de kan rijden, ja. ervaren, mensen aanspreken. dan hebben we de mensen die we uh, echt actief naar de kant moeten brengen. En die zijn dan nog nou, net niet zo in de problemen dat ze verdrinken, maar kunnen ook zelf niet meer terug.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 Ook de, de speciale, ik noem ze maar even de corona die her en der stonden ook uh, kunnen inzetten ja. om, uh, om waarschuwingen te geven over de zee. Uh, maar het, het informeren van het strandpubliek uh, ja, blijft een, een handigspunt, uh, ook wel een hele lastige. We hebben natuurlijk te maken met een heel divers publiek. Ja. Um, en, en, en om één voorbeeld te geven, uh, uh, waar, ja, waarbij je merkt dat het soms echt lastig is. We hadden van de zomer hele mooie gele benners. waar het koeienletters op stond, danger, gevaarlijk, verlieg, en ga niet te zeeën.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 Nee, ik ben nog niet uh, niet actief geworden. Het kriebelt wel, moet ik eerlijk bekennen. Ik, uh, ik, uh, het, het, het raadswerk is echt. Het, het is echt een, een fantastisch. Het is een fantastische eer om om, om gemeenteraadslid te zijn, omdat je echt een, een een een een verschil kan maken voor de mensen.